6 uur. Het NOS-journaal. Dick ter Hark. Veel explosies bij Grote Brand in Moerdijk. Mogelijk nieuwe Afghanistan-missie. En Rotterdam vernoemt straat, plein of singel naar Koen Molijn. <tieden>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 Omroep Brabant en RTV Rijnmond functioneren als rampenzenders. Verder is de site crisis.nl actief en kunnen mensen bellen naar het informatienummer 0800 1351.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 Hij gaat erover overleggen met de familie Moulijn. Vast staat wel dat het geen steegje of achterafstraatje wordt. Het weer over de Noordzee nadert een storing... die later vanavond flink wat neerslag bierengt. Aanvankelijk kan er wat sneeuw vallen, maar het gaat snel over in regen. Temperatuur loopt vannacht op tot plus 2 graden. Morgen wordt het ongeveer 4 graden... met in de middag vanuit het zuiden opnieuw veel regen. De dagen daarna is het zacht en wisselvallig. Nou, ah, nu nee, verkeersinformatie. Er staat nog 80 kilometer aan file. De spits verloopt niet heel erg druk, maar het valt wel op dat de meeste files rondom Rotterdam staan. En dat heeft voor een groot deel te maken met de grote brand bij Moerdijk. Verder valt op het ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Er staat tussen knopen Kierens, Heide en Born 5 kilometer file. De linker is dicht. Het is erg druk op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Papendrecht en Gorkum staat 14 kilometer file. Dat zijn voornamelijk de omrijders voor de problemen op de A16. Alhoewel, het valt eigenlijk wel mee op die A16 naar Breda. De kijkers naar de brand voor de Moerdijkbrug staat 5 kilometer fieden. Maar de weg is in principe wel gewoon open. Net zoals de A17, Roosendaal-Dordrecht. Daar is wel de afrit in de studieterrein Moerdijk dicht. Maar de snelweg is gewoon vrij. Een opleiding volgen naast het werk? Dat doe je niet zomaar. Dus als je het doet, doe het dan goed.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 NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. 7 over 6 en we gaan kijken naar Moerdijk. Met onze verslaggevers daar te plekken in Dordrecht en op andere plekken... waar de brand is ontstaan en waar nu die enorme rookbolk met bijtend gif al de autoriteiten naartoe drijft. Eerst op de plek waar het allemaal begon, rond half drie vanmiddag. Uh, een grote brand in het chemische bedrijf in Moerdijk... waar Paul Sanders, verslaggever te plekken jij, uh, voortdurend sprak... van steeds groter wordende explosies en vuurbollen. Ja, ik heb het idee dat er een aantal vaten in een lood staan... die nu flink in brand staat en dat die vaten dus ontploffen. Dat zijn geen ontploffingen met heel veel geluid. Het zijn een soort doffe knallen. En dan uiteindelijk komt er dan zo'n vuurbal uit dat dak schieten. Het zijn niet enorme explosies, maar het is wel, er is wel duidelijk sprake van explosies. De brand is nog steeds heel hevig. Begon inderdaad, zoals je al zei, om half drie vanmiddag... Op de, aan de achterkant van het terrein in een grote loods. En is inmiddels uitgebreid naar alle omliggende... Gebouwen uh, op het terrein. Uh, het terrein van Chemiepak, een bedrijf dat uh, chemische spullen uh, opslaat, uh, verpakt en het uiteindelijk dan weer op transport zet. Uh, je hoort zo nu en dan weer zo'n doffe knal. En de brandweer heeft nu ook een soort van watergordijn opgericht. Om uh, ervoor te zorgen dat, uh, dat de rook niet alle kanten op kan gaan. Die rook die, uh, is nog steeds heel dik en heel zwart. En een enorme kegel kun je bijna zeggen van, uh, van rook gaat eruit vanuit het bedrijf hier in Dordrecht. En die uh, rookwolk die drijft... Uh, of in Dordrecht en Moedijk. En die rookwool die drijft uiteindelijk uh, richting uh, Zuid-Holland... waar inderdaad de sirenes zijn afgegaan in Dordrecht, in gedeeltes van Dordrecht... en waar de mensen worden geadviseerd om de ramen en deuren gesloten te houden. Verder nog steeds heel veel brandweer aanwezig, heel veel politie aanwezig. Er zijn ook wat ambulances die hier al uh, staan. Die staan gelukkig werkeloos, want er zijn geen gewonden gemeld. Er zijn ook geen doden gemeld. Uh, is, men is nu bezig vooral om die brand een beetje... Uh, beheersbaar te houden. Ik denk dat je dat zo het beste kan omschrijven... om ervoor te zorgen dat het niet naar alle panden overslaat hier uh, op het industrieterrein. Dat is helaas niet gelukt bij een bedrijf dat naast chemiepak ligt. Dat is Wertsila. Wertzilla is een bedrijf dat maakt scheepschroeven... en uh, onderdelen voor dieselmotoren, heb ik me laten vertellen. Uh, daar is uh, de brand wel naartoe overgeslagen. Daar staan ook auto's in brand die daar op het parkeerterrein uh, stonden. En de bomen hebben het ook heel erg zwaar... want die uh, worden langzamerhand ook verschroeid. Dus de brand is nog steeds heel erg fel en in een wijde omtrek te zien. En jij staat daar heel dichtbij, hè? Dat is Mogelijk doordat de wind de, andere, de rookwolk naar de andere kant blaast. Zo gezegd, sta je daar veilig? Merk je iets van die giftige rookwolk... waarvan de autoriteiten zeggen dat het een bijtende, giftige rookwolk Nee, daar merk je eigenlijk helemaal niets van. Je ruikt ook helemaal niets. Dat is het, uh, dat is het verbazingwekkende eigenlijk. Je ziet dat het uh, een hele zwarte rookwolk is. Uh, men heeft inmiddels laten inderdaad vertel, uh, vertelde, uh, heeft inmiddels verteld dat, het, uh, dat er in die rookwolk uh, toch giftige stoffen zitten, bijtende giftige stoffen. Maar wij merken daar aan deze kant van waar wij staan, merken we daar helemaal niets van. Uh, vanochtend. Vanmiddag moet ik zeggen, toen ik hier aankwam was het ook heel raar... want je staat aan de ene kant gewoon naar de blauwe lucht te kijken. En als je je dan omdraait, dan lijkt het wel alsof er een enorme donderbui boven een bedrijf hangt. Zo zwart is het dan en zo donker. Uh, die rookwolk gaat inderdaad richting Dordrecht, niet richting uh, Breda. Wat hier uh, ook vrij dichtbij ligt. Het is een hele smalle kegel, maar die zich wel langzamerhand uitwaaiert... tot een heel breed, uh, brede rookkolom. Uh, wij merken daar hier aan deze kant niets van. En als ik ook kijk naar de brandweerlieden om mij heen, die eigenlijk heel rustig, want niet iedereen wordt ingezet. Uh, er zijn ook een hoop brandweermensen die uh, staan te wachten op uh, wat ze kunnen doen. Die staan eigenlijk heel rustig naar die brand te kijken. Het is dus niet zo dat er uh, sprake is van uh, dat we hier weg moeten of dat er beschermende maatregelen gevraagd worden of iets dergelijks. Uh, we staan hier redelijk veilig is mijn indruk. En de ambulances staan ook op veilige afstand eigenlijk werkloos tot ja. te zien. Ja, die staan op een, op een meter of, nou wat zal het zijn, 300 ongeveer. Uh, het personeel van die, uh, van die ambulances, die leunen een beetje tegen, tegen de wagens aan. Die zijn hier natuurlijk ook met name uit voorzorg. Want er zijn een hoop brandweermensen aanwezig, ongeveer 150 uh, uit het hele land. Ik heb Korpsen gezien uit Tilburg, uit Breda, uit Moerdijk. De bedrijfsbrandweer van Shell Moerdijk is hier ook aanwezig. Die zijn natuurlijk ook heel ervaren in het bestrijden van dit soort branden. Ja, die mensen zijn hier ook aanwezig en die zijn ook aan het werk. En uh, ja, die lopen natuurlijk ook... Risico, omdat zij allemaal nog dichter bij de brand staan dan ik. Dus die brandweer, of die ambulances, die zijn met name voor die mensen hier aanwezig. En niet voor de omwonenden, want die zijn daar niet in dat industriële terrein of amper. Um... In Dordrecht wonen heel veel mensen en daar zijn waarschuwingen uh, gedaan aan de omwonenden uh, om naar binnen te gaan, om de deuren en ramen te sluiten vanwege die giftige rookwolk die inmiddels boven de stad uh, hangt. En daar is ook onze verslaggever Jeroen de Jager. Waar ben je precies Jeroen? Ik ben bij uh, een zuidelijk deel in, uh, in uh, Dordrecht, bij het winkelcentrum Sterrenburg. Wat je hier ziet, dus in ieder geval toen ik hier aankwam rijden... het is nu donker, je ziet de wolk niet meer... maar toen ik hier aankwam rijden, zag je die wolk vanaf uh, Moerdijk... Uh, langzaam uh, driehoekig uitwaaieren, helemaal boven de stad. Uh, het is wel zo dat die wolk uh, opstijgt, dus uh, boven Dordrecht... hoger hangt dan bij Moerdijk zelf... En ik lees ook berichten dat uh, ja, de wolk zelf is natuurlijk ontzettend giftig. Um, maar op de grond zou het niet zo giftig zijn. En dat is misschien ook de reden geweest waarom er in Dordrecht nog niet het alarm heeft geklonken. Maar wel het advies is gedaan om ramen... En deuren dicht te houden. Wel in een iets zuidelijker gelegen gebiedje, hier Willemsdorp. Daar is het alarm wel afgegaan. Daar hangt die wolk dus blijkbaar iets lager. Nemen ze het zekere voor het onzekere. Maar je merkt het ook hier in Dordrecht bij dit winkelcentrum bijvoorbeeld. Jij staat uh, hier in een winkel, toch? Was het rustig de afgelopen, het was afgelopen rustig. uur? Het was heel rustig. Waarschijnlijk, dus omdat? Dat denk ik wel. Omdat ja. de mensen wegblijven en binnenblijven. Ja, dat denk ik wel. En jouw vader, die, uh, ja, die is heel de dag thuis geweest, of bij zijn vader op bezoek geweest en u heeft de berichten gevolgd. En voor de zekerheid alles dichtgehouden? Ja, we hebben in ieder geval alles uh, dichtgehouden. Ook uh, toen ik op visite was bij mijn vader in Zwijndrecht. Daar hoorde ik ook voor de eerste keer uh, van deze brand. En heb ik het uh, gevolgd via RTL 7, zoveel mogelijk. Maakt u zich zorgen? Uh, op dit moment niet. Ik, ik denk en ik hoop dat uh, de wolk uh, zo hoog mogelijk zit dat wij er heel weinig last van zullen hebben. Ja. Dus ik verwacht dat het wel mee zal vallen. En hier is het alarm, zoals ik zei, niet afgegaan, toch? Nee, in, uh, in het Sterrenburg uh, hebben wij geen uh, alarm horen afgaan. Dat klopte. Nee, oké. Okay. Nou, um, tot zover Dordrecht. We gaan terug, geloof ik, naar Moerdijk. Want daar staat Paul Sanders ja, met de woordvoerder. Inderdaad, met Willem van der politiewoordvoerder van de politie Midden- en West-Brabant. We kijken nog steeds naar die felle uitslaande brand. Wat is nu de status? Ja, de status is dat er ook een tweede bedrijf met scheepschroeven, dat die ook in brand staat... Nou, er staan verschillende loodsen op het terrein in brand. Uh, in het begin van de middag werd al een, een tankauto gemeld die ook, uh, daar staat, die ook in brand staat. Nou, de brandweer uh, die kwalificeert het als stoffen die giftig, brandbaar en bijtend zijn. Dus het gaat echt om uh, ja, chemicaliën die ook gevaarlijk voor de volksgezondheid zijn. Dat is ook de reden ja, dat we die rook uh, nauwlettend volgen. We hebben eerder op de dag ook constant een vliegtuig in de lucht gehad... om, om precies aan te geven waar die rook uh, kan neerdwarrelen. Nou, in Zuid-Holland zijn er dus daar ook uh, diverse maatregelen voor genomen. Wij hebben in ieder geval uh, ruim een uur geleden een aantal bedrijven ontruimd. die uh, dichtst bij die, bij die brandhaard uh, zijn. Dat er gaat om zo'n zeven bedrijven. Nou, we zien uh, terwijl we naar de brand kijken. nog steeds kleine en, en middelgrote ontploffingen plaatsvinden. Wat kunt u daarover zeggen? Wat is het gevaar voor de omgeving? Nou, het, het, het gevaar was in ieder geval zodanig dat, uh, dat de brandweercommandant besloten heeft. om het publiek en ook de media. om die op wat grotere afstand te brengen. Natuurlijk moet iedereen zijn werk doen, maar uh, we moeten er wel... nog niet veel van nou, het is in ieder geval wel zo dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat het dichtstbijzijnde deel zeg maar, uh, hier naartoe gehaald is... Om, uh, om te voorkomen dat mensen daar echt in de rook staan. Ja. Um, die rook, dat is uh, denk ik het, uh, het belangrijkste op dit moment. Wat is er bekend over de samenstelling van die rook? Nou, daar, zijn, daar worden steeds uh, metingen gedaan. De brandweer heeft uh, verschillende meetploegen op dit moment... Uh, maar goed, er is ook een, een, een coördinatiecentrum ingericht nu op het, uh, op het gemeentehuis. En ik heb begrepen dat de burgemeester straks een persconferentie gaat geven. En mogelijk kan die meer details uh, bekendmaken. Uh, maar dat wordt natuurlijk voortdurend gemonitord. Ja. Tot slot, uh, het is een uh, dunbevolkt gebied. Er zijn weinig woningen in de omgeving. Uh, hoe staat het daarmee? Is er gevaar voor die paar huizen die er toch staan? Nou ja, de rook gaat toch met name over het Hollands diep richting Zuid-Holland. Maar ik kan niet uitsluiten dat, dat ook hier in Brabant... toch mensen last gaan krijgen van die rook. En dan is toch het dringende advies om de ramen en deuren te sluiten... en om hier niet naartoe te komen. Het heeft geen enkele zin. Uh, we hebben alles rondom het industrieterrein afgezet. Alleen de media kunnen hier nog toegang krijgen. Dus blijf alsjeblieft thuis. Dank u wel. Willem van der van Zat, woordvoerder van de politie Midden-West-Brabant. Moedijk, een Brabants dorpje, vlak tegen Zuid-Holland aan waar uh, ja, die enorme brand nog steeds woedt en nog steeds zal woeden de komende uren. Daar, uh, dat leidt geen twijfel. De brandweer houdt het nu een beetje onder controle, probeert het onder controle te krijgen. Maar dat gaat nog uren duren en misschien wel dagen. Pas anders in Moerdijk. Anjal Pantebre woont in Dordrecht aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond, Anjal Pantebre. Goedenavond. Ja. Ja. Waar, waar, waar bent u? Ik mag hopen dat u binnen bent. Ja, ik ben er hoor. En als u, als u naar buiten kijkt door uw raam, wat, wat ziet u dan? Ja, um, grote, dikke, zwarte wolken. Wel vrij hoog. Dus, um, en um, wij wonen zelf in het centrum. En ik heb um, van jullie berichtgeving begrepen dat... de de dikste wolken zeg maar, aan de rand van het centrum in een buiten buitenwijk uh, voorbij trekken. Ja, want hoe is dat nieuws tot u gekomen? U hoorde op een gegeven moment van omwonenden dat er brand was, dat er wolk uw kant op kwam. Uh, nou ja, in mijn geval was het toevallig mijn partner die best uh, fotograaf is, dus <laughs> via hem hoorde ik het. Die, sta die staat foto's te maken, neem ik aan. Die staat foto's te maken, ja. W wat hebt u gedaan toen u dat nieuws hoorde? Um, nou, allereerst ben ik mijn zoontje op het kinderdagverblijf op gaan halen. Omdat ik natuurlijk niet wist uh, in hoeverre er een echt uh, alarmerend bericht zou komen. Dus ik dacht, ik ga hem maar vast ophalen voordat we helemaal de deur niet meer uit mogen. Ja, zo'n soort voorzorg. En, ja, ik had toch van, je, weet, je weet maar nooit. En uh, nou ja, toen ik daar dus aankwam, um, toen hadden ze het eigenlijk op het kinderdagverblijf ook net gehoord. Uh, van hun hoofdkantoor, zeg maar. En daar moesten ze dus ook wel alles we dicht gaan doen. En allerlei roostertjes boven de deuren. En zorgen natuurlijk sowieso zo dat de ramen en de deuren gesloten bleven. En, uh, nou ja. Met dat bericht ben ik ook weer naar huis gegaan. En toen. Uh, heb ik afgestemd op Nederland 1, niet op het NOS-journaal. Heel goed. En dan kunt u op de radio ja. vertellen hoe u <laughs> zich op dit moment voelt. Want ik zou me kunnen voorstellen dat als zo'n rookwolk uw kant opkomt, als de autoriteiten zeggen, de gif is bijtend, dus blijf alsjeblieft binnen... wat denk je dan ja. als je ook weet dat je niet zo heel ver vanuit dat, van dat havengebied woont... waar inderdaad veel van dat soort chemische bedrijven werkzaam zijn? Ja, ik, ik, ik, weet, ja, ik heb zelfs zoiets van, ik blijf gewoon binnen... En... Ik vind het wel, ja, het is wel een beetje angstig, vind ik toch wel. En ja, er wordt natuurlijk ook al snel weer gezegd dat het allemaal wel weer mee zal vallen, hoorde ik net ook alweer wat. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel logisch, omdat men de mensen gerust wil stellen. Maar... Um... Ja, we zijn inmiddels wel twee bedrijven met chemische stoffen in afgelegd. Dus ja, ja en, en de angst... niet. En die vlammen die hebben ze natuurlijk nog niet onder controle. Nee, dat gaat wel even door. Maar het gaat natuurlijk dat ook gaat om het, het zekere in. voor het onzekere... wat met name de ja. inwoners bij jullie in Dordrecht uh, wordt gevraagd... Ja. om binnen te blijven, die angst. Het u het idee dat die angst ook bij omwonenden het geval is? Of uh, valt het misschien wel mee waar het de vrees voor, voor dat gif betreft? Nou, ja, maar... De, ja, ik weet de mensen die ik heb gesproken in ieder geval... die hebben allemaal wel zoiets van, nou, we blijven binnen. En dat is misschien het beste wat u op dit moment kunt doen. Als er nieuwe ontwikkelingen ja? zijn, weet u waar u dat kunt vinden... hier op het Radio 1 Journaal. Ja. Ik dank u hartelijk voor deze toelichting. Prima, dank u wel. En je Partijbrug vanuit Dordrecht, waar die rookwolk aan het hangen is voorlopig. We gaan even naar Den Haag. Het kabinet is van plan om zeker 350 Nederlanders voor een nieuwe missie naar Afghanistan te sturen. Het gaat om een politietrainingsmissie met militaire beveiligers. Welke boom, onze politieverslaggever, zijn ze eruit in het kabinet? Ja, in het kabinet wil, dat, wel. Dat wil binnenkort de, de knoop doorhakken. Het gaat om in totaal zo'n 350 militairen van de infanterie. Marrechaussees en politiemensen. Die worden ondergebracht op een militaire basis van Duitse troepen... in de noordelijke provincie Kunduz in Afghanistan. En ze moeten daar Afghaanse agenten gaan trainen. Zowel op de basis als daarbuiten. Ze moeten dus mee het veld in. Het is niet de bedoeling dat er aparte beveiligers meegaan. Want deze militairen en politie die daar die job moeten gaan doen... die zijn in staat en naar het schijnt ook voldoende bewapend. Om zichzelf en anderen te beschermen. Ja, er zijn natuurlijk nog steeds Nederlandse F-16's eh, in Afghanistan. Ko komen die terug of blijven die dan? Nee, die blijven. Dat gaat in totaal om vier toestellen. Daar zit ook nog eens 120 man ondersteunend personeel aan vast. De politici, of eh, pardon, piloten, eh, grondpersoneel, et cetera. En eh, bovendien zijn er ook nog Nederlandse officieren op de kantoren van de Europese Unie en de NAVO in Afghanistan. Dus als je dat met, bij de nieuwe missie optelt, heb je het alles bij elkaar wel over zo'n circa 500 man. En over deze hoofdlijn zijn de ministers Roosentaal en Hille van Buitenlandse Zaken en van Defensie het eens geworden. Het is allemaal nog niet helemaal vastgetrild zoals een van onze bronnen zijn. Mm -hmm. uh, we zeiden over de details wordt nog discussie gevoerd. Maar vrijdag hopen ze dus een knoop door te hakken in het kabinet. En anders wordt dat een week later. Ja, want als dan die details worden uitgekristalliseerd, waar, waar denk je dan precies aan? Wat voor voorwaarden worden er gesteld? Nou, dan, daar, daarbij gaat het om de exacte invulling van, uh, van, van het mandaat waar de militairen mee uh, moeten werken. Het gaat natuurlijk ook om uh, hoeveel uh, EU-trainers, hoeveel NAVO-trainers, et cetera. Dat, dat soort details moet je dan aan denken. Het kabinet gaat hier vrijdag dus over praten. Wilke Boom van Den Haag. Al 35 jaar, s'avonds om 11 uur, vaste prik. Het radioprogramma met het oog op morgen hier op Radio 1 NOS. Vanavond is er een speciale uitzending van het radioprogramma... met daarin ook cabaretier Joep van Deudekom. Goedenavond. Ja, goedenavond. Wat mag u vanavond doen? Ja, ik mag, ik mag twee keer een onderwerp aankondigen en ik ben zeer vereerd. Kunt u dat wel? Ik, vind, ik ben een grote fan van het oog. Ja, wat voor een fervent luisteraar? Ja, ja, zeker ja. ja kijk, als, als, als cabaretier moet je dus... Uh, uh, je zit meestal in de auto na afloop van de voorstelling... en dan, dan luister je naar het oog... En ik ben met, met, met, met Niet uit het raam met, uh, ben ik al 23 jaar aan het toeren. Dus ik heb, al, ik heb uitgerekend, ik denk ik, dat ik al 1500 uitzendingen ge, geluisterd heb. <laughs> dus en... ik, ja, het, het, het oog, dat, dat, is, dat, dat hoort helemaal bij me. Ja, u bent dus niet zo'n luisteraar zoals er zoveel zijn die met het oog in slaap vallen. Nee, in bed, dat las ik ja. De meeste, dat hoop ik niet ook. Want het, het moet me juist wakker houden. <laughs> ik mag het hopen onderweg. Ja. U mag ja. dus twee onderwerpen inleiden. Hoe gaat ik u mag dat twee doen? onderwerpen inleiden, ja. ja. Hoe gaat u dat doen? Nou, ik ga het heel persoonlijk houden. Kijk, die, die, die presentatoren, die, die, die, ja, die ken je inmiddels zo goed, omdat je al zo lang naar ze luistert. Ik ga allerlei uh, uh, ja, persoonlijke kenmerken, ga ik ze gaan een discussie voeren. Ik ga kijken of ze die persoonlijke kenmerken en die eigenaardigheden die ze hebben, of ze die ook in die discussie gaan tentoonspreiden. Dus dat, daar ga ik het een beetje over hebben. En over het programma ook, want ze hebben ook een discussie over de format van het programma. En daar heb ik ook wel een mening over. Ja, wat is die mening? Nou, dat er echt helemaal niets mag veranderen. <laughs> Maar, maar dan ook echt helemaal niets. In ieder geval de, de, de komende 23 jaar. laten we De komende 23 jaar hoop ik dat er echt niets verandert aan het oog. Ja, dat is echt een monument van een, van een radioprogramma. En uh, uh, ik denk ook dat de meeste artiesten en, en toneelspelers... die allemaal in de auto zitten, helemaal met me eens zijn. Altijd wordt er het oog geluisterd. En uh, uh, ja, zo ga je naar huis. Ja, ja, dat is het gewoon. En dat is geen grap. Cabaretier Jo van Duidenkamp, uh, da dank u wel. Veel succes vanavond bij Mijn oog op Morgen. Om 11 uh, uur... ...op Radio 1 en ook op onze digitale kanaal Journaal 24... ...ook te bekijken via onze website nrs.nl. We gaan natuurlijk nog weer praten over de brand in Moerdijk. Gerard Hiemster, onze weerman, weerman uh, giftige stoffen in de rookwolken... ...die vrijkomen bij die brand en die hangen dus al boven Dordrecht... Ze ...hebben diverse mensen in deze uitzending gezegd. Um, weet jij hoe het staat met de wind in dat gebied, Gerrit? Ja, de wind die waait daar uit het uh, zuid-zuidoosten... maar op wat grotere hoogte heeft de wind wat meer een zuidelijke richting. En dat is op zich normaal. Dicht bij de grond is de wind vaak iets meer... ja, die wijkt iets af van de richting op wat grotere hoogte. Uh, dus de, de, de, ja, de rookpluim die gaat naar het noorden toe. Op zich, het lijkt erop dat uh, rook zich vrij goed verspreidt door de lucht... maar dat wil niet zeggen dat je verder stroomafwaarts... Uh, dat er toch wel een hogere concentratie van die stoffen in de lucht voorkomt... al zullen metingen moeten uitwijzen hoeveel dat is... maar het kan best nog een heel stuk noordelijker van Dordrecht het geval zijn. Ja, die metingen hebben weer andere mensen verstand van. Jij weet wat er met zo'n wolk kan gebeuren als het gaat regenen bijvoorbeeld. Ja, precies, want dat is namelijk ook iets wat uh, vanavond gaat gebeuren. Het regent nu al in uh, ja, het, het uiterste westen van Zeeland... En de verwachting is dat het zo rond half acht, acht uur in Moerdijk zou moeten gaan regenen. Of eerst misschien wat natte sneeuw of zoiets, maar voor die rookpluim maakt het op zich niks uit of het sneeuw of regen is. Regen die zorgt ervoor dat die, uh, ja, de, de viezigheid zeg maar, in die rookpluim vrij snel op de grond terechtkomt, Sneller dan als je geen regen hebt. Ja, want dat is wat de mensen zeiden. We zien hem wel hangen, maar hij hangt er redelijk hoog boven de stad. Ja. Ja, maar goed, uiteindelijk ook als er geen regen valt... die roken en die deeltjes die erin zitten... die komen uiteindelijk toch op de grond terecht. Al is het... Ja, je ziet dat dan niet. Uh, uh, zeker nu niet, omdat het donker is. Maar ook overdag zie je dat niet. Omdat ze gewoon te klein zijn. Maar ze zijn er wel. Ja, dus als regent, betekent dat dan ook dat het gevaar groter is... dat die giftige deeltjes op de grond terecht komen. Ja, maar dat komen ze sowieso. Alleen dan is het in een kleiner gebied. En dat kan schadelijk zijn. Alleen dat is mijn vakgebied niet. Dus daar kan ik eigenlijk niet zoveel over zeggen. Maar voor de lucht is dat gunstiger. He, dus de, de lucht die wordt dan eigenlijk schoon geregend, zou je kunnen zeggen. En dat is voor de mensen die stroomafwaarts, dus verder naar het noorden toe wonen... is dat gunstiger als het gaat regenen. Want dan is die troep eerder uit de lucht. Die windrichting gaat niet veranderen? Nee, het blijft, de wind blijft uit het zuiden waaien. Eigenlijk de hele nacht zo'n beetje. Het kan wel een klein beetje variëren, maar uh, uh, die zal toch voornamelijk uh, de rook naar het noorden transporteren. We houden het in de gaten. En dat, hoe doe jij dat? Hoe hou je zo'n rookwolk in de gaten? Nou, ik kijk gewoon naar de wind en dan weet ik dat die, uh, die kant uitgaat. Uh, want ja, je kunt, je kunt er toch weinig van zien op dit moment. Maar ik hou, ik hou gewoon de wind in de gaten. Het is donker, inderdaad. Wie er wel bij staat is Paul Sanders, die met eigen ogen kan zien... hoe de situatie ter plekke is. Hoe is die nu, Paul? Nou, de situatie ter plekke is dat die brand nog steeds fel woedt. Dat de brandweer nog steeds bezig is om te blussen. Uh, er staan nu uh, speciale crash-tenders. Dat zijn voertuigen die normaal gebruikt worden bij het blussen van vliegtuigbranden. Die staan nu grote, uh, met grote schuimkanonnen. Staan ze de panden in de omgeving van de loods die nu in brand staat uh, nat te houden. Of in ieder geval te bedekken onder een laag schuim. Dat zal ongetwijfeld de bedoeling zijn om die uh, bedrijven uh, te redden. Voor het vuur, dat is niet overal gebeurd, dat is, of uh, niet overal gelukt. Want één uh, bedrijf, uh, dat is in ieder geval bekend, Werdsila... een bedrijf dat scheepschroeven maakt... Uh, die, uh, dat bedrijf is inmiddels ook uh, getroffen door de brand. En verder probeert men het uh, controleerbaar te houden. En ik denk dat het uh, vuur blussen, dus uitmaken, dat dat uh, heel lastig zal worden. Ik denk dat het vooral nu papa nat houden is... en dat de brand weer probeert om het gecontroleerd uit te laten branden... zoals dat zo mooi heet. Dank je, Paul. Uh, we gaan even naar een andere ooggetuige in de buurt van waar de brand is uitgebroken in Moerdijk. We spreken met uh, meneer Van Helderen. Goedenavond. Goedenavond. U bent filiaalhouder van een benzinestation in Moerdijk. Wat, wat ziet u als u naar buiten kijkt? Uh, heel weinig klanten op dit moment. Uh, maar, maar als ik rechts uh, van het gebouw kijk, achter me... dan zie ik uh, uh, uh, een, een verlichte rookpluim aan de onderkant door de vlammen. Brandweer die, die af en aan rijdt met, met zwaarlampen. Politie die de wegen heeft afgezet en die daar nog staan. Als baas van een benzinestation denk je al snel dat zit niet goed? Nee, maar wij zitten, wij zitten aan de achterzijde. De rookpluim gaat ook de andere kant op. En ja, je, je weet op een industrieterrein. Er zitten hier nogal wat chemiebedrijven. Er gebeurt wel eens wat. En er, er is wel vaker een brandje, ja. alleen uh, we hadden al wel snel door dat dit een brandje van een andere omvang was dan de brandje die we tot nu toe hadden gehad. Ja. Wanneer merkt u dat en waarom? Nou om uh, drie uur ongeveer toen uh, kregen we de eerste signalen, toen zagen we ook de rookpluim. En uh, toen was de politie vrij snel ter plaatse om de boel af te zetten, alleen nog niet op de omvang uh, die het naar de rand kreeg. Maar wel zo dat het afbuigend verkeer naar mijn toe dan, naar het station toe en de toegangsweg naar het bedrijf toe dat dat dat werd al meteen afgesloten. Alleen mensen konden nog wel op het industrieterrein, maar moesten dan naar links. En uh, ja, vrij snel kort daarnaar, uh, is eigenlijk de hele toegangsweg naar, de, naar het industrieterrein afgesloten. Ja. En toen begon de rookpluim ook wel een dusdanige ontwikkeling te krijgen... dat het zorgwekkender uh, leek. Ja. En als iemand die daar woont en werkt en de situatie een beetje kent... u spreekt over verschillende chemiebedrijven waar wel eens een brandje is... Uh, hoe beangstigend is het dan als je nu dit soort ontwikkelingen ziet eigenlijk toch niet in die mate beangstigend dat je denkt van ik moet hier weg, maar ik heb altijd wel het idee dat het altijd goed onder controle is en het is nu ook niet der, ja, dusdanig dat er angst is, alhoewel ik al wel mensen heb gesproken die, uh, die uh, redelijk overstuur waren omdat ze of het terrein niet af mochten of omdat ze uh, niet mochten komen waar ze moesten zijn. Maar voor de rest lijkt het allemaal wel onder controle vanaf hier. Alleen ja, dat, dat kan ik niet beoordelen. Want het enige wat ik zie is brandweer die af en aan rijdt. Alleen de, de, de mensen die ermee bezig zijn komen vrij rustig over. Ze komen er af en toe binnen om koffie te drinken, om broodjes te halen. Eh, want ik, ik denk dat ze allemaal wel vanuit gaan dat het een lange nacht gaat worden. En ja, dat geldt ook voor onze verslaggevers die ter plekke zullen zijn. Meneer Van Helderen, dank u voor deze toelichting. Vanuit een bezinstation in Moerdijk. Een uh, spectaculaire brand dus. Met als goede nieuws geen doden of gewonden op dit moment. Althans, de ambulances staan er om de brandwielen die een groter getalen zijn uitgerukt um, te ondersteunen. Uh, een giftige wolk, zo zeggen de autoriteiten. Boven Dordrecht houden wij in de gaten zodra er ontwikkelingen zijn. Gaan wij dat blijvend melden? Voor de laatste ontwikkelingen geef ik u Dick te Hark. Radio 1, het NOS Journaal. De grote brand bij het chemische bedrijf in Moerdijk gaat gepaard met veel explosies en steekvlammen. Op het industrieterrein waar de brand sinds half drie vanmiddag woedt, liggen veel brandbare en giftige stoffen opgeslagen. Er zijn geen gewonden gevallen, u hoorde het al. De brand leidde tot een enorme zwarte wolk met giftige en bijtende stoffen. die in noordelijke richting drijft en al over Dordrecht is getrokken. Welke giftige stof in de wolk zit is nog niet bekend. en er zijn nog geen giftige stoffen op de grond gemeten. De Brandtimoerdijk woedt in het bedrijf ChemiePak, waar chemische producten worden bewerkt en verpakt, en is overgeslagen naar een naastgelegen bedrijf waar scheepsschroeven liggen. De omliggende bedrijven waren meteen al ontruimd.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 Er staat op dit moment vrij veel wind uit het zuiden. De wind is matig en aan zee en op het ijzermeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Vanuit het zuidwesten nadert een neerslaggebied. De eerste neerslag heeft Zeeland al bereikt. In de rest van het land is het op dit moment helder. Het koelt af naar min 3 in het oosten tot plus 1 in het zuidwesten. En door deze lage temperaturen begint de neerslag waarschijnlijk als natte sneeuw en in het binnenland mogelijk ook als ijzel. Later gaat dit over in regen omdat de temperatuur in de loop van de nacht oploopt.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 Het wordt dan 2 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. En daarna gaan de temperaturen verder omhoog... met in het weekend overdag ongeveer 8 graden. ANB verkeersinformatie. De spits is nu snel aan het oplossen. Er staat nog 30 kilometer aan file. Het meeste daarvan staat op de A15, daar kom ik zo op. Verder valt nog op de file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Na een ongeluk tussen Elslo en Urmond, 3 kilometer file. Maar de rijbaan is daar wel weer vrij... Dan de A15, van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Papendrecht en Gorkum 10 kilometer file, zonder duidelijke oorzaak. De brand bij Moerdijk zorgt verder niet voor grote problemen meer. De A16 is vrij en ook de A17, daar zijn verder geen problemen. Behalve dan dat de afritten in de Moerdijk... aan beide kanten zijn afgesloten op die A17, dordrecht Roosendaal. In het zuiden verder nog file op de A59, Os richting Zonzeel. Er staat tussen Drunen en Waalwijk centrum 5 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Het is Radio 1, WNL, Avondspits, Janne Kooijmans. Met het laatste nieuws over de brand bij Moordijk. We schakelen direct over naar Hilversum naar Tim Overdiek. ...zijn wij in afwachting van de persconferentie die de burgemeester van Moerdijk gaat geven. Dat gaat in zeven bergen gebeuren. Uh, dat gaat gebeuren en dan horen we wat de situatie ter plekke is. Hoe de brand onder controle kan worden gebracht. Uh, of er gewonden zijn gevallen. En wat de komende avond. Die persconferentie gaat nu beginnen. Dit is Omroep-Brabant met tot zeven uur Martin Volder. Omroep Ramond, omdat dat ter plekke de crisiszender is geworden. We luisteren mee. En ook daar zijn ze nog niet helemaal klaar voor die persconferentie. Dus schakelen we even door naar onze verslaggever die al sinds vanmiddag rond een uur of vier ter plekke was: Paul Sanders. Wat zie je nu? Ik zie nog steeds uh, enorme vlammen. Uh, vlammen die uit het dak komen van gmi -Pak. Het lijkt erop dat de hoogte een beetje uit de brand is. Om het zo maar even te omschrijven. Dat betekent dat de vlammen weliswaar wat minder hoog uit het bedrijf schieten. Maar dat de brand zich wel uh, heeft uitgebreid. De brand is zeg maar platter geworden. Er staan uh, gebouwen die helemaal aan het begin van het bedrijfsterrein van gmi staan. Die staan nu ook in brand. En de brandweer heeft de bluswagens een klein stukje achteruit gezet. Om ervoor te zorgen dat ze ook die voorste uh, bedrijfspan kunnen blussen het is uh, een, een, een vreemd tafereel om zo'n grote felle brand in de donkere nacht te zien woeden het zijn oranje felle vlammen en het hele bedrijf lijkt nu toch wel uh, uh, ja, uh, opgegeven te kunnen worden. Zo kun je het omschrijven, want er staat eigenlijk geen enkel uh, pand uh, meer op het terrein dat niet in brand staat. Dat geldt ook voor de bomen die langs het uh, bedrijfspand staan. Ook die staan in brand en worden geblust, maar die zijn vrij snel uit. Uh, dat geldt ook voor het bedrijf Werdsila, wat hier achter uh, dit pand uh, ligt, het bedrijf waar geen pak ligt. Dat staat ook in brand. Uh, dat bedrijf is dus, uh, niet, uh, uh, heeft dus niet gered kunnen worden. En nu is de brandweer in de wijde omgeving ook allerlei andere panden aan het nat houden... om ervoor te zorgen dat de vlammen niet overslaan naar... Uh, naar die bedrijfspanden. Wat uh, het grootste uh, probleem is, heb ik maar laten vertellen... door wat brandweermensen waar ik net mee stond te praten... is dat er een enorme warmtestraling van die brand afkomt. Dat betekent dus dat de gebouwen in de omgeving... niet bedreigd worden door de vlammen direct. Maar dat die enorme hitte die van de spullen... Uh, die van de brand afkomt, uh, van de chemische spullen... die hier in brand staan afkomt... dat die uh, zomaar een bedrijf ook in lichte laaien kunnen zetten. Het zijn dus niet direct de vlammen... maar de warmtestraling van de spullen hier die in... Uh, in brand staan. Dat zijn met name giftige en bijtende stoffen. die chemiepak vervoert of verpakt en vervoert. en uiteindelijk naar de verwerkende industrie leidt. Die spullen staan allemaal in brand. Af en toe zie je nog een kleine ontploffing. Dat betekent dat er een vat of een container met chemische spullen. uiteindelijk is ontploft. De brand lijkt wel wat minder te worden. qua hoogte, wat ik net al zei. maar is nog zeker niet uit, want alle panden van chemiepak staan nu in brand. En je zag steeds meer brandweerlieden uit andere steden komen. Uh, hoe, hoe merk je de sa samenwerking? Er gelden natuurlijk heel strikte protocollen voor die situatie daar... wanneer er zo'n grote brand op een chemisch bedrijf... juist in dat gebied in Moerdijk uitbreekt. Uh, is het merkbaar dat mensen de situatie onder controle hebben? Of heb je het gevoel dat dit toch wel een brand is die uh, zijn weergaan niet kent? Nou, er is in ieder geval geen sprake van paniek of iets dergelijks bij brandweerlieden. Ze zijn eigenlijk allemaal heel erg rustig aan het werk. Ik heb het idee dat men wel goed gecoördineerd heeft wie wat moet doen. Je vertelde al dat er een heleboel brandweerkorpsen zijn uitgerukt. Ik heb brandweerwagens gezien van de bedrijfsbrandweer van Shell. Ik heb een aantal voertuigen van de luchtmacht gezien. Dat zijn crash-tenders. Uh, speciale blusvoertuigen normaal voor vliegtuigbranden... van onder andere de luchtbasis in, uh, vlieg, vliegbasis in Eindhoven en Moerdijk. Er zijn ook korpsen van Tilburg, er zijn korpsen van Breda. Ik heb uh, uh, ook korpsen natuurlijk van de gemeente Moedijk uh, hier gezien. Uh, en Teleur. Ook dat is een brandweerkorps dat hier is uitgerukt. En die werken eigenlijk allemaal heel erg goed samen. Er is, bij dit soort branden wordt er altijd een controlepost ingericht. Daar wordt dan om de zoveel tijd wordt daar overlegd... tussen alle brandweerkorpsen en alle uh, be uh, bevelvoerders van de brandweerkorpsen. Daar is ook de politie bij, daar is de gemeente bij. Daar uh, zijn ook mensen van het bedrijf bij... die precies kunnen vertellen wat er nog brandt en wat er nog ligt. En ik heb het idee dat uh, men wel heel goed samenwerkt. Ook niet alle mensen worden overigens ingezet, want er uh, zijn altijd... Ploegen van brandweermensen die zeg maar, uh, op stand bij worden gehouden. en die eventueel, mocht er, ik noem maar wat, een bedrijfspand uh, ergens anders in brand vliegen. die dan nog snel daar naartoe kunnen uitrukken. Om daar, uh, om daar hun werk te doen. Alles gaat eigenlijk in een betrekkelijke kalmte. En dat is een ja, uh, schril contrast, staat dat met, uh, met de brand zelf, want die woedt hevig en fel. Uh, dankjewel, u wel, Paul Sanders. En we wachten natuurlijk op de persconferentie van de burgemeester van Moerdijk, Wim Duny... die eigenlijk eerder deze week zijn afscheid had aangekondigd... en een, een heel vervelend afscheidscordeau krijgt als burgemeester. Die persconferentie die wordt gehouden in Zevenbergen... maar die staat nog bijna op het punt van beginnen. Maar uh, dat duurt nog eventjes, zoals het zich laat aanzien. We geven even terug aan de collega's van WNL... en komen onmiddellijk terug als die persconferentie begint. Ja, Tim Overdijk, dankjewel. Welkom bij Avondspits van Wakker Nederland op Radio 1. En ik praat meteen even door over de grote brand met WNL's radiodokter IJzer Wielinga. Uh, IJzer, wat kun jij zeggen als KNO-arts over uh, de giftige wolk? Ja, in ieder geval even afgezien van het feit of je giftig is of niet. Het is een soort acute fijnstofaanval, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. En um, die... Ja, die heeft effecten. Die heeft acute effecten, maar ook lang, uh, langer durende effecten. En het is toch wel erg belangrijk dat je in ieder geval binnenblijft en dat je zorgt dat je beschermd blijft. En dat geldt dan met name voor mensen met uh, een verminderde afweer. Hè? Dus mensen die al luchtwegproblemen hebben. Dus mensen met astma of uh -huh. chronische luchtwegproblemen zoals COPD. Uh, mensen weten dat van zichzelf en moeten daar echt wegblijven. Um, ook mensen met hart- en vaataandoeningen, oudere mensen, ook kinderen. Die, moeten, uh, die kunnen beter daar niet aan blootgesteld worden. Want het is een erg forse wolk, uh, yeah. heb ik begrepen. Met vrij grote deeltjes, grote partikel. Los, ja. zeg maar. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen ook denken... ik pak de auto en ik ga weg van hier. Ja, dat is denk ik onverstandig. Daar is op dit moment geen reden toe... Uh, bovendien, uh, als je zo'n zo vlucht krijgt, wij zijn over het algemeen een, nut, een nuchter volkje, ja. dus uh, zo snel zal het uh, bij ons niet gebeuren, maar als je daar wel de neiging toe krijgt, moet je die toch onderdrukken, want je gaat ook mensen in de weg rijden, je gaat opstoppingen veroorzaken um, het is belangrijk dat die hulpverleners die er nu zijn, dat die goed hun werk kunnen doen, en dan is het buitengewoon belangrijk dat je uh, op je plek blijft en zelf de maatregelen neemt die je zelf denkt dat nodig zijn uh, en die liggen eigenlijk heel erg voor de hand ja. een ander punt is dat je uh, ook daar niet naartoe moet gaan om te kijken. Wij zijn uh, wel een nuchter volkje, mm -hmm. maar toch dol op rampen over het algemeen. En uh, we gaan dus massaal gaan we daar waarschijnlijk naartoe om te kijken naar dit enorme vuurwerk. Maar uh, dat moeten we echt in dit geval uit ons hoofd laten. Want ja. dat is echt gevaarlijk, dat is niet nodig. En je stelt jezelf uh, echt bloot aan, aan potentieel ja. gevaarlijke stoffen. Nou noemde je mensen die vooral risico lopen. Uh, je, je kunt je wapenen door ramen en deuren gesloten te houden, zoals ook geadviseerd wordt. Uh, heb je nog verdere tips? Ja, je, je hoort wel eens. Ik heb daar verder uh, gelukkig heel weinig ervaring mee. Ik heb wel in dienst gezeten ooit, ja. maar. Uh... Ik weet niet of de dingen die ik dan op mijn gezicht kreeg... of die überhaupt werkten, maar dat terzijde. Nee, een zakdoek voorbinden, die eerst nat maken. En als je, echt, als je echt ruikt of voelt, dit gaat de verkeerde kant op... ja, dan moet je jezelf wat, wat duchtiger beschermen. En dan is dat bijvoorbeeld een, een idee. Maar ik denk dat dat zo'n vaart niet loopt. Als dus je gewoon binnen blijft en het vuurwerk en, en alle, alle ophef... volgt bij de televisie, ik denk dat dat meer dan genoeg is. Ja. En je moet echt hier wegblijven, uitkijken... We weten natuurlijk niet uh, wat de samenstelling is van, uh, van de wolk. Daar hopen we achter te komen tijdens de persconferentie... die nog steeds niet uh, begonnen is. U hoort daar meer over op Radio 1. Erizen Willega, dank je wel voor, uh, voor zover. Uh, we gaan naar het nieuws. Financieel nieuws bij WNL, de AEX is bijna een half procent lager gesloten op 357 punten. En ik bespreek deze beursdag met Fred Huibers van Hack Value Fans. Fred, goedenavond. Goedenavond. Vanochtend uh, de beurs ging in één keer diep onderuit. Uh, wat was er aan de hand? Nou ja, er waren een aantal factoren die daar, uh, daarvoor zorgden. Dat is de lagere slotstand in Azië. Maar ook eigenlijk een beetje wat zorgen over Amerika, want die werkloosheid blijft hoog. Uh -huh. En last but not least, het hoop en dossier, de schuldenlanden. Die moeten heel veel financieren en daar zijn ook wat zorgen over. Ja, to toch vielen de cijfers uit Amerika uiteindelijk mee, heb ik begrepen. Precies, dus uh, uiteindelijk bleven die cijfers van die loonstrookverwerker ADB. Mm -hmm. Nou, die waren drie keer zoveel uh, uh, nieuwe banen, zo te zeggen, uh, Indicaties daarvan, dan verwacht. En dat gaf de beurs echt een, een behoorlijke lift naar boven. En ook de dienstencijfers uh, van inkoopmanagers, dat zijn mensen die actief zijn als inkopers in de dienstensector, ja. die waren ook beter aan verwacht. Ja. Ik weet niet hoe jij het ervaart als je boodschappen gaat doen... maar de prijzen zijn zo hard gestegen. Die liggen eigenlijk boven de beoogde inflatie. Ja. Wat moet de Europese Centrale Bank doen om een beetje rust te brengen? Om stabiliteit te ja. brengen? Voorlopig niets. Want de reden dat die cijfers ietsjes hoger zijn dan het plafond van 2%, wat de ECB graag ziet, 2,2%, is vooral de olieprijs. Die is ja. uh, bijna 9% gestegen in december. Nou... Zonder olie en voedsel, het zijn zaken die notoire volatiel zijn... dus erg bewegelijk, is de kerninflatie nog steeds 1,1%. Dus ervan uitgaande dat die schommelingen in de olieprijs tijdelijk zijn... en te heftig, hoeven we ons geen zorgen te maken. Oké, goed. Fred Huybers van Hack Value France, dankjewel. Het bedrijf in Moordijk, Chemiepak, waar vanmiddag een enorme brand is ontstaan, kreeg in 2005 al waarschuwingen. Aan de telefoon heb ik PvdA Tweede Kamerlid Diederik Samson. Goedenavond, Diederik. Goedenavond. Uh, een heleboel getwitteld vandaag. En waar kwam u achter? <laughs> Uh, niet zozeer via Twitter, maar gewoon via de officiële documenten die wij als Kamerleden oh. hebben. Dat zijn de inspectiejaarverslagen. En daaruit bleek dat in 2008 uh, een aantal overtredingen waren geconstateerd... Uh, van een bepaalde wetgeving. En dat is het uh, besluit risico zware ongevallen. Nou, dat klinkt ongeveer wel wat we nu meemaken. Ja. Uh, dit is namelijk een bedrijf wat ook gewoon uh, een zwaar risico met zich meebracht. Ja. Vandaar scherpe regels, um, waar wel vaker kleine overtredingjes bij plaatsvinden hoor... Maar in dit geval stond er ook eentje tussen. En die ging over, uh, die was grof gezegd, betekende uh, die overtreding dat het er gewoon vies uh, was. En dat er niet zorgvuldig werd gewerkt. Mm -hmm. Ja, en dat is wel een serieuze. Ja, maar je hebt het over uh, vijf, vijf gevallen van, van overtredingen. Die al hebben ja, overtredingen. Die andere vier mm -hmm. uh, overtredingen gaan dan over dat uh, bepaalde voorschriften niet uh, worden nageleefd. Uh, dat bepaalde voorschriften niet aanwezig zijn. Dat is een beetje een administratieve overtreding. Maar goed, mm -hmm. kan natuurlijk wel iets achter zitten. Uh, belangrijk overigens om te vermelden dat in 2009 uh, van de vijf overtredingen er drie weer waren goed gemaakt. Dan, dan uh, maak je de procedures weer op orde. Mm -hmm. Maar twee nog niet. Uh, en ik ben natuurlijk benieuwd of dat tot op de dag van vandaag ook zo was. Want soms duurt het uh, goed maken van een overtreding, het ja. herstellen van een gebrek duurt misschien wel langer. Hm. Um, en uh, ja, dat is nu natuurlijk even de vraag. Overigens is dat pas de vraag op het moment dat de brand geblust is, hoor. Ja. Uh, eerst even blussen met z'n allen. Ja, uh, en daarna dit, dit soort dingen doen. Ja. Uh, maar goed, het moet natuurlijk uiteindelijk wel uitgezocht worden. Ja, maar dit hing er dus zo langer in de lucht. Een bedrijf wat toch al diverse waarschuwingen gehad heeft, overtredingen begaan heeft zelfs. Ja, overtredingen en, en daar ook uh, boetes voor heeft gekregen. Ja. Nou is dat. Het, het klinkt een beetje raar als ik dat zeg. Maar dat is bij deze wetgeving die zo gecompliceerd en zo uit, uit, uh, uitvoerig is is dat niet ongewoon. Dus je moet ook wel een beetje een onderscheid maken. Maar vooral de overtreding waarbij gewoon ronduit wordt geconstateerd... door de inspectie, dat het in het ja. bedrijf vies is... en dat er niet zorgvuldig wordt gewerkt. Uh -huh. Good housekeeping heet dat eigenlijk gewoon. Ja, dat is wel serieus als het gaat om hele gevaarlijke stoffen. en eh, Waarbij een bedrijf een hele scherpe veiligheidscultuur moet hebben. Dus niet ja. alleen dat je de regeltjes naleeft... maar ook dat je er gewoon heel scherp, en ook uh, heel alert bent... op ja. allerlei mogelijke gevaren. En je hebt het zelf gezien, hè, met eigen ogen. Uh, nou ja ik, ben er, oh ja, ik ben op dat industrieterrein ja, ja. vaak geweest. en Het is een beetje een bedrijf... Je, het, het valt je niet op. Het is eigenlijk een stapel vaten, mm -hmm. als je het goed bekijkt. En, en toen ik er langs reed, viel me op dat ze de openbare weg... ook als parkeerplaats gebruiken voor al die tanks. Uh, nou zijn die hopelijk leeg. Dat kan je natuurlijk niet controleren van buitenaf. Maar ik vond het uh, er allemaal niet heel netjes uitzien. Nou kun je daar geen, geen echte conclusies aan mm -hmm. verbinden. Maar um, goed, het, het, wordt wel, het is natuurlijk zaak dat we dat... Uh, Achteraf. Ja. Want ja, zo moet je dat in dit geval helaas wel constateren: de okay. kalf is al verdronken. Ja. De put moet gedempt. Diederik P van de a 2 dankjewel voor je toelichting over dit bedrijf. Ja. ja, IJzer Wienenga zit nog steeds hier op de Amsterdamse WNL-redactie. Uh, zo goed als live hebben de Amerikanen de hele dag weer de rechtszaak kunnen volgen tegen Conrad Murray, de arts, die, uh, in, uh, de arts van de in 2009 overleden Michael Jackson. Uh, een heleboel transparantie dus in Amerika, openheid hè, over het functioneren van artsen. Uh, een goede zaak. Ja, ik denk dat uh, meer transparantie Nederland niet zou misstaan. Ik nee? vind dit wel heel ver gaan, want... Uh, hier staat een man die, die wordt echt bijna publiekelijk... nou, niet bijna publiek, hij wordt publiekelijk wordt aan de schandpaal hè? genageld. En als er gangen worden nagegaan, dat hebben we in Nederland niet. En dat is ook goed. Maar we hebben al wel de discussie hier over transparantie. In oktober uh, is gebleken dat er een kamermeerderheid is... die vindt dat de patiënt meer centraal moet zijn. Dat is überhaupt een beweging hè, die we in, in Nederland sterk hebben. Die we mondiaal ook wel hebben, maar in Nederland met name nu. Um, en dat het belang van de patiënt zwaarder weegt uh, dan de privacy van de artsen. Uh -huh. Dus er is een kamermeerderheid die zegt... Uh, wij willen, uh, die wil dat, uh, dat ook waarschuwingen en berispingen uh, ja. openbaar worden. Ja, want het is eigenlijk te, wel te schandalig, denk ik. Ik weet het. Een heleboel bijvoorbeeld over de leraar van mijn kind, maar eigenlijk niet zo marts, Marx over ja, het verleden. Dat, dat, dat is ook schrijnend. En uh, de samenleving wil het. Nou, de, dit kwam naar buiten, oktober. Nou, de, de, de KNMG, de Nederlandse artsenvereniging, die reageerde als, als door een adder gebeten werkelijk. Mm -hmm. En uh, vond het uh, absoluut niet passend dat dat die kant uit gaat. Maar ik vind die reactie um, niet echt recht doen aan het feit dat de samenleving dit nu een keer wil. Wij hebben in dat programma Missers waar ik in zit... Nee. Uh, meerdere malen gezien dat, uh, dat er dat het gebrek aan transparantie uh, juist bij de slachtoffers... maar ook bij de omgeving van de slachtoffers enorm, uh, enorm steekt. En de samenleving wil op, uh, of het nou rechtsom of linksom is... wil op een of andere manier meer transparantie. Dus ik denk dat het verstandig is dat de KNMG nu zijn knopen gaat tellen... en gaat ja. zeggen, nou, laten wij dan zelf het voortouw nemen... en kijken hoe we die transparantie uh, ja, toch inhoud kunnen want, geven. Want hoe moet ik me dat dan voor me zien? In Amerika is het zo, hè, arts, naam, toenaam... in het verleden van de afgelopen jaren... Alles wordt daar benoemd. Ja, nou, wat, wat je bijvoorbeeld hier zou kunnen doen... in ieder geval moeten die mogelijkheden open liggen en niet als een Pavlov-reactie gelijk worden afgeschoten. Eh, we hebben een big-register. Ik kan mij voorstellen dat als je de naam uh, van de specialist... waar je je kind of jezelf naartoe wil sturen, uh, uh, googelt... of je gaat naar dat big-register toe. Je hoeft het niet te googlen. Je gaat naar het big-register toe. Je ziet die naam dat daar bijvoorbeeld uh, een klein item is. Maatregelen, daar klik je op en dan komt daar te staan... Uh, of de betreffende arts ooit een maatregel heeft gekregen. Een waarschuwing, berisping of wat dan ook. Wel nu, dat vindt, denk ik, de KNMG nog te zwaar... Dan Kun je zeggen, nou, laten we daar nou eens naar kijken of we dat dan niet wat soepeler kunnen doen? Uh, namelijk bijvoorbeeld het tijdelijk openbaar maken. Ja. Bijvoorbeeld één of twee jaar daar neerzetten. Uh, die maatregel van mm. berisping of waarschuwing. Zijn zware, ze worden zwaar gevoeld, die, uh, die maatregelen, door de artsen. Ik kan mij voorstellen dat je dat niet eeuwen gaan je. Broek nee, maar anderzijds hebben. heeft een arts ook een verantwoordelijkheid. Het gaat nou, ook om die jou daar, of mijn leven. Daar gaat het mij ook een beetje ja. om. Je kunt ook zeggen, uh, het college wat hem veroordeelt, zeg maar, wat de arts veroordeelt, kan zelf bepalen. Uh, of dit iets is wat in het bigregister voor uh, één of twee jaar moet worden opgenomen als uh, zijnde iets ja. wat, wat aan die arts kleeft. Kijk, uh, wat wij vaak zien is dat, het, uh, dat de arts nul op rekest geeft als het gaat om uh, de, de communicatie na een incident. Na ja. zo'n fout wil de patiënt heel graag, een nabestaande, uh, omgeving, die wil alles ja. weten. Ja. Wat je heel vaak ziet dan is dat, er, dat daar het helemaal misgaat. Wat ik denk dat mee uh, helpt als dit wat meer transparant wordt... en op wat voor manier dat gaat gebeuren, weet ik niet, maar er moet wel iets gebeuren. Wat ik denk dat helpt, is dat een arts dan wat sneller ook geneigd zal zijn... die communicatie op te pakken ja. en daar veel meer zijn best voor te doen... Ja. Uh, om tot een, een genoegdoening in ieder geval te komen... ten aanzien van de patiënt, uh, om veel beter uit te leggen... wat er nou allemaal is gebeurd, uh, zich heel kwetsbaar en, en invoelbaar opstelt... Ja. waardoor het in ieder geval niet tot een zaak komt. Want dan loopt hij het risico dat het wel degelijk... Aan zijn, in zijn bierregister uh, genoteerd wordt. Kortom, artsen moeten ook met de billen bloot. Met de billen bloot het helemaal hoogteheid. niet erg. Het moet wel op een goede manier, maar niet uh, zomaar zeggen nee... want de samenleving gaat dit eisen. Goed, hartelijk dank. Tot de volgende keer. Crisis.nl valt af en toe uit door het nieuws over de giftige wolk. Uh, Danny Mekic, uh, goedenavond. Goedenavond. Je bent internetdeskundige. Uh, hoe, hoe kan dat nou dat Crisis.nl in een situatie... waar juist nu we het eigenlijk nodig hebben, het, het niet doet? Nou, Crisis.nl is de website van de Rijksoverheid... waar ja. burgers ingelicht worden op het moment dat er een ramp gaande is. Je ziet dat de afgelopen tijd het ook steeds vaker ingezet wordt... bij kleinere rampen. Dus hm. waar het eigenlijk bedoeld was voor de grote rampen... zie je dat het ook nu uh, ingeschakeld wordt... En crisispunt heeft nogal een slecht verleden als het gaat om bereikbaarheid. Bij de introductie enkele jaren terug, hè, dus dat was de officiële lancering. Van, ja. kijk, ons eens, we hebben een mooie site waar we onze burgers goed informeren. Ook toen ging de website offline door te veel bezoekers. Dus als dat het echt de... nodig is, dan, dan doet hij het niet? Als het echt nodig is, doet hij het niet op dit moment. Uh, technische experts, uh, ikzelf ook, wij zeggen, we: ja, uh, de systemen die uitgekozen zijn om, om dit mee te gaan doen, die zijn absoluut onvoldoende. En daar komt bij dat op het moment dat er echt een ramp gaande is, mm -hmm. en dan heb ik het over internationaal, een internationale ramp, ja, dan heb je niet alleen alle Nederlanders die naar crisis.nl surfen, maar dan gaan ook Amerikanen of Duitsers yeah. of Engelsen. Uh, we Britten die willen ook de website bezoeken. Nee, nou, dat gaat niet werken. Ik heb zelf enkele jaren geleden heb ik een bop ingediend... Om, uh, om duidelijkheid te krijgen over hoe dat nou precies geregeld is... met mm -hmm. de website crisis.nl. Maar helaas, de overheid wil daar geen, uh, geen inzicht in geven. Ja, vreemd trouwens. Uh, kan het wel voorkomen worden, denk jij, als internetdeskundige? Ja, het kan voorkomen worden. We oh? hebben te maken met veel websites op internet... die veel bezoekers aan moeten kunnen. Uh, Google... ...is een voorbeeld. Daar kunnen ontzettend veel bezoekers tegelijkertijd op zoeken. Uh, aan de andere kant zie je dat sites als Facebook en Twitter hebben ontzettend veel capaciteit ingeruimd... ...juist voor die vele bezoekers die tegelijkertijd actief willen kunnen zijn op die sites. En je ziet dat de technieken die daarvoor ontwikkeld zijn en die daar ook voor gebruikt worden... ...die nee. zijn nog niet omarmd door de Nederlandse overheid. Nee, de overheid faalt. Ja, dat ja. durf ik wel te zeggen. Op dit punt zeker. Het kan natuurlijk niet zo zijn... Dat als er een gifwolk uh, in de lucht hangt. Mm. Dat dan al, hoewel het natuurlijk zeer ernstig is wat er aan de hand is... maar dat dan al zo'n website ja. onbereikbaar wordt voor de burger. Dat is natuurlijk... Ik, vroeger hadden we allemaal een radio op de schoorsteen staan... en was dat onze bron van informatie. Maar vandaag de dag, 21e eeuw... moet je toch zeker als overheid toegerust zijn... op grote hoeveelheden bezoekers ja. op websitecrisis.nl. Nou, dat is op dit moment niet het geval. En dat is zeer ernstig als je het mij vraagt. Denneke Mekic, dank je wel voor je toelichting. Ja, heel erg graag gedaan. En we schakelen uh, door weer naar Hilversum, naar Tim Overdik... wat betreft het laatste nieuws over de brand bij Moerdijk. Dank je. Ook om onmiddellijk weer door te schakelen naar Paul Sanders. Onze man ter plekke, die er al is sinds vanmiddag half drie. Het is nu bijna zeven uur, Paul. Uh, hoe staat het met de brand? Nou, die brand die lijkt wel wat minder te worden. Dat is ook iets wat we uh, bevestigd krijgen van uh, de politiewoordvoerder... die hier ter plekke is. Die zegt, ja, uh, het blijft branden. Nou, dat lijkt me logisch. Maar die brand wordt niet uh, heviger nu. Het is nu zo dat de brandweer nog steeds bezig is met het blussen... met name van de voorste panden op het industrieterrein, op, in op het terrein van uh, Chemie-Pack. Er komen nog steeds overigens brandweerwagens aan. En het is nu een kwestie van het gecontroleerd uitlaten branden. Dat is in ieder geval mijn inschatting uh, op dit moment. Het is uh, niet zo dat er... Uh, dat er nog nieuwe brandhaden ontstaan. Het is het, het hoofdgebouw. Een aaneenschakeling van een aantal loodsen dat, dat brandt. En waar nog steeds de oranje vlammen uit het dak schieten. Die schieten overigens wat minder hoog uit het dak... dan een paar uur geleden toen... Ging het soms wel uh, 50, 60, misschien wel 100 meter hoog. Nu uh, is de brand wat platter geworden als ik het zo mag omschrijven. Dus uh, het uh, pand brandt nog steeds. Maar de brand lijkt wat minder heftig. Ik sta nu uh, overigens vlakbij de poort van uh, het bedrijf Chemie Pek En ik, ik kan zo tussen de hekken doorkijken. En zie dan dat er echt helemaal niets meer over is van die loods. Er staan nog wat halve muren overeind. Die muren die, die, die branden een beetje, die staan op instorten. Dus van het bedrijf zelf zal na deze brand echt helemaal niets meer over zijn. Dus dat is een hele vervelende mededeling natuurlijk voor de mensen van het bedrijf zelf die hier werken. Want die kunnen voorlopig niet meer aan de slag. De brandweer nog steeds bezig, nog steeds met heel veel materiaal... uit heel Brabant uh, uitgerukt om de brand te bestrijden. En dat lijkt nu voor het eerst eigenlijk deze middag... Uh, uh, haar vruchten af te werpen. En die vuurvlammen waar je van spreekt, die, die schieten nog wel uit het gebouw. Duidt dat op explosies nog steeds? Nou, die explosies heb ik de afgelopen tijd... Uh, de afgelopen half uur ongeveer uh, uh, veel minder gehoord. Uh, er is Op een gegeven moment kwam er echt een serie van doffe knallen. Dat waren dan vaten of... Uh, uh, containers waar uh, chemische stoffen in zaten, die ontploften. Dat, dat heb ik al een hele tijd niet meer gehoord. Dus het lijkt erop, ik zeg uh, met nadruk lijkt erop, dat die spullen uh, ja, allemaal ontploft zijn of verbrand zijn. Uh, wat niet uh, wil zeggen natuurlijk dat, uh, dat die brand minder hevig is, want uh, enorme dikke rookhollen komen nog steeds uit het pand. Maar uh, de brand lijkt uh, veel meer onder controle. Dat, uh, die indruk krijg ik ook als ik naar de brandweermensen mensen kijk om me heen. Die, uh, uh, ik heb het idee dat ze echt wel natuurlijk ook wel weten waar ze mee bezig zijn, maar dat ze ook uh, uh, ja, uh, de brand onder controle hebben. Dat men het nu uh, gecontroleerd laat uitbranden. En we wachten af inderdaad ook hoe die rookwolk zich ontwikkelt... die naar het noorden gaat, waar mensen in Dordrecht met name zijn opgeroepen om de deuren en ramen dicht te houden. Um, we wachten ook even op een formele bevestiging van wat de oorzaak is geweest... en hoe giftig of hoe bijtend die rookwolk is. Uh, we gaan er even uit. Uh, voor het hoofdpunten van het nieuws zijn na 7 uur ongetwijfeld terug... bij onze verslaggever en de andere verslaggevers in en om Moerdijk.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 Dit is Radio 1.